Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem heeft overwogen om het vertrouwen op te zeggen in de bestuurders van ABN AMRO toen zij volhielden dat de salarisverhoging moest doorgaan. Dat zei hij in het Kamerdebat over de commotie rond de bank. Uiteindelijk deed Dijsselbloem dat niet omdat de salarisverhoging niet tegen de regels was. Modebedrijf Miss Etam heeft uitstel van betaling gekregen, melden bronnen rond het bedrijf. Een woordvoerder wil het bericht niet bevestigen, maar zegt dat er vanmiddag een persbericht komt. Miss Etam heeft zo'n 200 filialen in Nederland waar 2200 mensen werken. Het bedrijf zit al langer in zwaar weer. De man die in Utrecht dreigde om zijn flat op te blazen is door de politie uit zijn appartement gehaald en aangehouden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Over het motief van de man kan de politie nog niets zeggen. De man kreeg vanochtend bezoek van een deurwaarder die werd vergezeld door agenten. Die roken een sterke gaslucht en besloten buurtbewoners te evacueren. Bij een schietpartij in een gerechtsgebouw in Milaan zijn drie doden gevallen. Een man die terecht stond voor valsheid in geschriften pakte tijdens de rechtszaak een wapen en begon om zich heen te schieten. Hij doodde een getuige en schoot een rechter neer in zijn werkkamer. Op weg naar buiten zou de schutter een omstander hebben gedood. De man vluchtte op een motor en werd net buiten Milaan gearresteerd.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 We hebben nu hem lunch. Oom Jan, mijn lievelingsoom. Die, die was vrijgezel, zijn hele leven. En die woonde bij zijn moeder thuis. Dus bij mijn oma. Hè? Maar voor ik wat meer over hem vertel, moet ik de familierelaties even uitleggen. Hè? Wij hadden twee kanten in de familie. Je had mijn moeders kant. En mijn vaders kant. Nou, en mijn moeders kant, dat was de rijke tak. En mijn vaders kant, dat was de wandelende tak. <lacht> die hadden geen geld voor fietsen. Weet je, dat was hun zoutje. Nou. En mijn moeders kant, dat was de rijke tak, omdat mijn opa van moeders kant, die was bakker in loondienst bij Hus. Ken je nagenomen een zoetje geteisterd er waren? Maar je kon daar wel lachen joh, leuk jongen. En de oudste broer van mijn vader, dat was die oom Jan. Een leuke vent, jongen. Typisch Haags. Die kon ouwe hoeren, die gozer, jongen. Niet normaal meer. Als je er een kwartje in gooide, dan lulde die voor een knaak. Echt waar. Mijn vader zei altijd, als er lulle pudding is, dan is Jan Dokter Oetkarp. Zo'n beetje een boot krijgen, hè. Ja. En het was een typische hè. En u weet wat Hagenezen zijn. Hagenezen hebben een eigen creatief taalgebruik. Hagenaars niet, maar Hagenezen hebben het erover. He? Ze hebben een eigen creatief taalgebruik. Ze hebben scherpte aan vandalen. Aan de dikke. Ze hebben zo hun eigen vocabulaire. Ze weten vaak niet wat dat woord betekent, maar ze hebben het wel. He? En mijn oom Jan was ook zo'n man, prachtige man. En, en die zei bijvoorbeeld nooit, ik zal ze een voorbeeldje geven. Bijvoorbeeld, God, wat heeft die Piet toch een last van zweetvoeten, zeg. Die zei altijd, Jezus zegt, die Piet die stinkt door zijn schoenen, hij. <lacht> of als die Piet was overleden, zei hij bijvoorbeeld nooit, God, Piet is van ons heen gegaan, of zo. Ze zei hij altijd, heb je het gehoord, joh? Piet legt aan de verkeerde kant van het gras. Of een variant daarop was, als Piet dood was, zei hij ook wel Heb je het gehoord, Piet is een zandfabriek begonnen? Dan was hij dood, jongen. Dan was hij dood. Had hij een hekel aan die Piet, dan zei mijn ome Jan weer wat anders. Dan zei hij, Mo, Piet ligt eigenlijk te maaien te voeren. En een variant daarop weer was, van... Heb je die kaart van Piet gehad, die van Ja, dan blijft hij wel even wonen wel ja. Mijn oom Jan ging ook nooit een kleine boodschap doen op de wc ofzo. Die nam de leiding in handen. Dat past Of hij ging zijn president een handje geven. Maar nou, daar snapte ik als kind geen fuck van, hoor. Maar als hij ging zeiken dat de president bij ons thuis kwam, daar snapte ik niks van. En mijn oom Jan was ook goed in het maken van vergelijkingen. Ongelooflijk goed was hij erin. En dat was van levensbelang in de wandelende tak bij ons. Want daar werd wat afgeouden hè gediscussieerd, zal ik maar netjes zeggen. En die discussies kon je nooit winnen op argumenten. Onmogelijk. Want mijn oom Jan zei altijd: van... argumenten, daar kennen de intellectuelen de 30 per seconde van verzinnen, dus ken nooit wat zijn. Je moest met ons op de proppen komen met een vergelijking. Hè? Bijvoorbeeld, je had het ergens over. En dan zei je, had je daar scheid, dan, ging je gewoon over wat anders hebben. En dan riep je hier ineens van, hé, hey, hier is het ook zo. Dus het zal daar ook wel zo zijn. <lacht> een voorbeeldje, geloof ik. Hè? Nou, eh... We hadden een Oom Leo en een tante Toos. En die hadden een kind, Karel. Ze gingen scheiden van wie was Karels. Het arme verhaal. Hè? Nou, goed, tante Toos, origineel Haagswerf, zegt van Men natuurlijk. Die schuursbegeerde van een Leo heeft nooit naar Karels omgekeken. En ik heb negen maanden met zo'n toeter rondgelopen. Hij is van Men. En dat was de hele wandelende het mee eens. Behalve ome Jan. Die lag altijd. Dwars jongen, altijd. Toen ik klein was, zei hij tegen mij, Harry, je moet in het leven dwars liggen. Zei waarom dan oom Jan? Hij zegt, ben je lekker moeilijk te begraven? <tie> en wie was het er niet mee eens? Die zegt, nou volgens Mentos is Karel juist van Leo. Nou, het huis was te klein. Het was al een klein pokkenhuis, hoor. Het was heel klein. En, en dan. Dames en heren, als die ruzie zich ontwikkelde, kwam de, kwam de gouden vergelijking. Dan haalde mijn oom Jan een Riksdaal eruit zijn zak en zei... Kijk eens, thuis, ik heb hier een knak. En dan volgen. Stel ik daar die knak in een sigarettenautomaat. En dan komt een pakje sigaretten uit. Van wie is een pakje sigaretten? Van men? Of van de automaat? Is die knaak overal gevallen? Ja. Nou, zo ging dat jongen. Zo ging dat jongen. En mijn oom Jan kon dat trouwens waanzinnig goed moppen vertellen, hè? En, en zal ik eens een mop vertellen die hij vertelde? En dan moet je niet, moet je niet zeggen naar aflopen. Jekkers, die kennen we al. ...zo'n zo een hele oude mop. Het is een oude mop. Maar het gaat om de manier waarop mijn oom Jan dat vertelde. Daar was hij een piekeur in. Ik vergeet het nooit meer. Mijn oma was 75 jaar geworden. Ze was jarig. En alle jekkers, waren bij op bezoek op de laakade. Je kent dat hij was een heel oud bovenaarsje. Alle aangetrouwd neven en nichtjes zaten als Haringen in een ton in zo'n klein bovenkamertje zo van die smalle Haagse bakjes te zuipen met z'n allen, weet je wat? Dat was zo smal. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Hè? Dat was, jullie met die doorzonwoningen allemaal tegenwoordig, dat kun je bijna niet meer uitleggen. Het was zo'n smal kamertje, je kon er geen dwarsfluit in spelen. Dan moest je in de lengte gaan staan. Je moest echt in de lengte gaan staan. Ja, dan moest je geen erectie krijgen. Want, nou ja, goed... Het was een heel smal kamertje. Heel smal kamertje. En, en, en ik was negen jaar en mijn oma, die, die zegt om drie uur, het was drie uur, die zegt van... Uh, moet er iemand nog een bakje pleur? <lacht> nou, Oma's praat ook haars natuurlijk, hè? dat is logisch. Hè? En dan zei mijn oma, bakje pleur, bakje pleur, rot is even lekker op, het is drie uur, het is tijd om te kantelen. <lacht> dus ik was negen, ik zit naast mijn vader. Ik zeg, wat gaan ze nou doen, papa? En vader zegt, Harry, oh, ze gaan zuipen. Huh? Wist ik niet. Hij zegt, nee, je weet wel meer niet. Maar mijn oma wist het wel, hè. En, en die was al bezig de koffiekoppies aan het ophalen. En ze komt langs ome Jan, Zegt: ik zie het nog gebeuren. Ik zie het nog gebeuren. Ome Jan staat ineens op haar toe. schuifelt tussen al die jekkersen door, zo. Schuift piepend tot oude, aarde, aarde schuifraam open, open. Zet er een hartje tussen. Gisteren het hele zondagse service uit de handen van mijn oma. houdt de twee hoge dramen uit. En zegt tegen de andere jekkers: wie lacht, betaalt. Dus ik zit naast mijn vader. Ik zeg: maar ga ze nou doen. Mijn vader zegt: oma Jan die gaat de mop vertellen. En dan moet je niet als eerste gaan lachen. Harry, maar als je dat doet, ben je in één keer. Hup, je hele spaarvag kwijt. Dus ik nam me voor om absoluut niet te gaan lachen, hè? Want ik had die last die rond al bijna bij elkaar, joh. Ja, echt waar, hoor Ik had al twee poten en een staart, had ik uitgerekend. Dus ik denk, ik ga niet lachen, hoor. En mijn oom Jan begint aan die mop. Die zegt: ik zit gisteren in de kroeg. Averne, wie komt daar binnen? De professor. Je weet wel die doorgestudeerde bioloog die alleen maar kantelt. Averne kwam binnen, het was alweer zover. Hij stond sterf van de Jan Wandelaar. Ik zeg tegen mijn vader, wie is dat nou weer ineens, Jan Wandelaar? Ik zeg mijn vader: ga dan eens op Harry, dat heb oom Jan vertaald in het Engels. Dat is een whiskymerk, Johnny Walker. <tieden> hey, ik was negen dat ik hem nou niet snapte, maar kom op nou even. <tieden> Mijn oma Jan die zegt hij stond sterf van de Jan Wandelaar. Dus ik denk nou hij zal wel een dubbele Jan Wandelaar met S.B. willen hebben om de klus af te maken. Hè? zeg, moet je wat hebben? Hij zegt: Nee, nee, Jan, voordat ik ga doorkantelen ga ik eerst eens even lekker een bruine trui breien. Zegt er mijn vader: Waarom gaat die vent dan eens een bruine trui breien? Dat vind van. Harry dat is schijt, en hou je kop nou eens dicht. Enfin, zeg maar, oma Jan, hij komt terug van het bruine truije breien. En hij zegt, het is niet te geloven, het gaat je goed met de zaak, Jan. Ze hebben hier tegenwoordig een wc met een gouden bril. Heb we het nog niet gezegd, zeg maar, oma Jan, dat wordt in elkaar geslagen door twee arbeiders. Zegt dan die gasten, dat moet je tegen mij proberen. Niet tegen zo'n doorgestudeerde puntmuts, hè. Zeggen die gasten tegen mij, wat had jij gedaan? Die gozer hebt net in onze tuba zitten schijten hier. Nou, gelukkig snapte ik de mop niet. Maar de rest van de familie jekkers wel, dus iedereen begon. En mijn oom Leo begint als eerste te hinneken. En Jan die laat zo. Hup, dat hele servies lazen. Hij zegt: Leo betaalt. Mijn oma huilen natuurlijk. Vuile kleren, lezen, dan het vijfde servies deze week. Kapt ernaast mee, hoor. Wat Leo er nou voor betalen? En ja, dat was een goede vraag. Want Leo was gaan scheiden van tante Toos. Hè? En, en die, die moest alimentatie betalen. Nou, maar die was ook weer bij zijn moeder gaan wonen, zeg. En de kareltje, dat jongetje, die heeft hij nou uitgekregen. Want tante Toos zei, vlak voor de echtscheiding tegen hem... Moest luisteren, Leo. Ik heb er nog eens over nagedacht, jongen. Maar eh, ik geloof dat Jan toch wel gelijk hebt met die vergelijking van die toch? Maar spijt het nog voor jou, destijds heb ik niet, jij, Maar de buurman die knaakt erin gelazeld, hè. bij twee uur van de zon voor lunch. Dit is Carly Ray Jackson en I really like you. En daarvoor weer een mooie sketch van uh, Harry Jekkers. En dat ging over zijn uh, ome Jan. Nou, Harry Jekkers kennen we natuurlijk allemaal. Ik uh, je hoef je niet te vertellen dat hij uit uh, Den Haag komt. Maar uh, hij studeerde toen de tijd in uh, Groningen. En dat uh, was uh, toen Engels. En uh, enige jaren in, uh, stond hij daarna in Utrecht uh, voor de klas. Maar goed, hey, we weten allemaal alles over Harry Jekker al ondertussen. Daar hoef ik niks meer verder over te vertellen. Waar we wel wat over gaan vertellen is over de vrijwilligersvacature. Uh, zeg ik het goed, Dolly? Jawel, jawel, het is ja, tijd uh, voor onze rubriek. Hè? De vrijwilligersvacature, iedere donderdag om kwart over één. Oh, en we zijn vandaag, we drie minuten uh, te laat. Uh, nou ja. Het <laughs> <laughs> is je vergeven door het mooie zonnetje. Komt door Ome Jan. Ja, Ome Jan. Haagde je hebt alles weer in de, in de war gestuurd. Maar uh, als het goed is, heb ik aan de telefoon Hella Wanders van het Pluspunt. Klopt dat? Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag Hella, hallo. hallo. Ik zeg, jij hebt weer een uh, mooie vacature voor ons klaarstaan, hè? voor de vrijwilligers. Ja, ik mis wel een beetje de jingle hoor. Ja, maar dat komt, Ruud is er vandaag niet. Dus dan loopt alles een klein beetje anders. Ah, ik ben okay. vandaag met Maurice samen. Ik ben, ik ben er dit ah, okay. keer. Ja. Uh, Oké, okay, je mag hem ook zingen. <laughs> <laughs> um, um, um, ja, ik en zingen gaat niet helemaal goed samen. Dat is wel maar. Ja, nee, kijk, Ruud kan wel heel goed zingen. Uh, nou, ja, het ons heel goed, heel goed. Uh, het schijnt dat hij uh, heel goed kan zingen. Ja, ik kan niet. Um, maar, uh, even kijken. Nee, ik zou ook niet weten waar is mijn het hier niet joh. uit, we gaan beginnen. Ik heb een vacature, een vrijwilligersvacature ja? van het RIBW. Ja. Het RIBW Beschermd Wonen Zandvoort. En zij zijn op zoek naar gezelschapmaatjes. Of voor jongeren. Of zo hebben ze nu ook iemand van 61 jaar. Een vriendelijke dame. Uh, ze woont zelfstandig binnen Beschermd Wonen. Ja. En uh, ze rust dagelijks tussen 1 en 3. Ja. En ze zoekt iemand die het fijn zou vinden om met haar te wandelen. Een kopje koffie drinken. Ze heeft een hondje. Ja. En uh, ja, het is minimaal één uurtje per week, één dag in de week. Of je het dan leuk vindt om te gaan wandelen met mevrouw, Of als het regent, een kopje koffie drinken. Of ja. een praatje maken. Dus de daar de wordt de... iemand voor gezocht. En en is dat uh, wil ze iemand van dezelfde sekse of dezelfde leeftijd? Of, of dat is dat niet bekend? Uh, dat is niet bekend. De Dan... RIBW is op zoek naar maatjes. Ja. Ook, ze hebben ook een vacature voor een uh, voor een jongere. Ja. Uh, en het RIBW is uh, begeleid wonen. Er ja. komt er iemand fluitend binnen. Ik weet niet of jullie dat horen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, okay. mag, mag ook weer met het vrolijke lente weer. Ja, ja. Daar ja. worden ook nou, vrijwilligers uh, vrolijk van, hè? Juist. <laughs> en uh, ja, zij zoeken gewoon maatjes voor mensen met lichte, lichte problemen. Licht psychische problemen. Ja. ja, die toch lekker gaan... Het kan eigenlijk ook van alles zijn. Als je wil gaan zwemmen, meld je dan ook aan. Want misschien is er ook wel een cliënt die behoefte heeft aan zwemmen. Ja, en, en het... bioscoopje, hè, paintballen, museumbezoeken. Ja, dat kan ja. van alles zijn. Maar kan op dit van moment is het echt specifiek. Zoeken ze iemand voor iemand van 61 jaar... Ja. Die, uh, ja, die behoefte heeft aan een beetje... Gezelschap. Ja. En een beetje aanspraak af en toe. Ja. Ja, nou, dat, dat lijkt me een duidelijke oproep. Ja? En uh, ja, mensen, u weet het hè. Hella, die vertelt net over deze vrijwilligersvacaturen. Mocht u zich... Uh, groepen voelen om, om dit te gaan doen. Dat u denkt van nou leuk, uh, zo'n uurtje per week dat, uh, dat ga ik gezellig doen. Uh, dan kunt u uh, zich aanmelden via de VIP-Zandvoort website. VIP-Zandvoort.nl En uh, anders kunt ja. u natuurlijk ook even langsgaan bij het pluspunt in Zandvoorts uh, uh, Noord. Ja, en, en je kunt ja. ook uh, rechtstreeks met Astrid Bloemberg of Ina Bruins dat is je telefoonnummer 023 571 4941. Oh, Oké, okay. dan hebben de mensen rechtstreeks contact. En dan ja. uh, kan iemand ja. ook uh, alles uh, vragen. Alle ja. vragen stellen die ze hebben. Eventuele. Ja, je kan rechtstreeks bellen met het RIBW. In en uiteraard zet ik de advertentie straks ook weer op onze Zandvoort Lunch Facebookpagina. Dus dat Leuk. is uh, www.facebook.com slash Zandvoort Lunch. Daar kunt u ook de vacature op uw gemak even nalezen. Nou, ja, Ella, ja. ik denk dat het allemaal duidelijk is. Ik eh? hoop het. Okay. En, uh, hartelijk bedankt en geniet van het mooie weer. Die gaan we zeker doen. En wij spreken elkaar in ieder geval volgende week weer. Ja, en okay. wat is er volgende week? Kunnen we een tipje week, van de sluier ja, geven? Ja, donderdag volgende week donderdag. Dan gaan we een oproep doen voor de Zandvoortse, uh, Zandvoortse zwemvereniging. De zeeschuimers die, uh, hebben, zijn dringend op zoek naar een nieuw bestuur. Ja, maar dan ga ik de vragen stellen en Dolly en dan, de antwoorden. Ga ik antwoorden. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, ik, ben, ik ben benieuwd. Want Dolly is vrijwilliger ervan en zij zoekt iemand. Ja. En dan ga ik even op de stoel van Dolly zitten. En Dolly ja. even op de stoel van Vip. Ja, oh, zo Kom je is ook het... dan langs in de studio, Helle? Als ja. ik tijd heb, dan ben ik er niet helemaal over uit. Dan wordt okay, het wel dan. echt, hè? Helemaal goed. In ieder geval, voor nu zoeken we een vrijwilliger voor een uh, dame van 61, als ik het goed zeg. Ja. Om uh, gezelschap te houden. Lekker te wandelen. Lekker koffie te drinken. Of andere leuke dingen. Goed. We gaan het allemaal doorgeven. Okay. En uh, ik hoop dat er uh, wat mensen reageren. Dank, Dank je, je wel, wel, Hella. Voor deze week, week weer. Joehoe, tot Doe volgende week. Doei. Dag, dag. dag, dag. Doei. doei. doei. The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 And I feel like I live a dream. The silence I feel, peace to the morning sun. So, just hold me. Ken.nl. oh nee, andersom is het eigenlijk, hè? Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is bijna half twee. En dat gaan we ons weer opmaken voor het regio-nieuws. En dat is misschien wel grappig. Vroeger hadden we deze. Dat was vroeger in. Het muziekboulevard nieuwsoverzicht van half... Zullen we gewoon gebruiken. Dolly, gaat u maar. Ja, luisteraars, hier nog een keer het regionieuws van 9 april 2015 zonder updates. Want ik heb even niets kunnen vinden. Nou, dat is een goed teken. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Meestal is het alleen maar nadigheid als we nieuws te melden hebben. Ja, daarom. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie mannen aangehouden. De mannen van 31, 38 en 41 jaar oud en afkomstig uit Eindhoven en Neerpelt... worden verdacht van een inbraak bij de Bruna aan de grote krocht in Zandvoort. Na een melding dat er was ingebroken bij die winkel... trof de politie in de Tollenstraat twee auto's aan. En die auto's die waren vermoedelijk gebruikt bij de inbraak... want in een van die auto's werden heel veel sigaretten gevonden. Beide auto's zijn in beslag genomen... De politie heeft staan wachten bij de auto's, verdekt opgesteld waarschijnlijk. En toen de drie verdachten terugkeerden om hun auto's op te pikken... konden ze door de politie worden ingerekend. En de verdachten zijn ingesloten en de politie onderzoekt de zaak. Dan in Heemstede, daar is een jongetje vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding. Om half negen ging het mis toen hij op zijn fiets werd aangereden op de Javalaan. Omwonenden brachten een stoel zodat het slachtoffertje even kon zitten... in afwachting op de hulpdiensten. Het is in afwachting van, toch? Nou ja. de, jongen is, euh, de jongen is eerst door een broeder van de motorambulance nagekeken... waarna later een ambulance kwam om het slachtoffertje naar het ziekenhuis te brengen... voor verdere behandeling. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij... Dan onze stoere scouts van Stella Maris en sint Willembroeders uit Zandvoort... die gaan op de fiets en lopend vanuit Wageningen... het bevrijdingsvuur naar het bevrijdingspop Haarlem brengen. En dat is een tocht van wel bijna 120 kilometer. In de nacht van 4 op 5 mei vertrekken de scouts vanaf Hotel de Wereld in Wageningen... En uh, dat doen ze omdat de scoutinggroep dit jaar 70 jaar bestaat en het bevrijdingspop Haarlem bestaat 35 jaar. Dus dat is een mooi moment om het samen te vieren. De stam plus scouts vertrekken vanaf Wageningen om de paar uur en voegt er ergens op de route een andere speltak van de scouting zich bij de groep wandelaars en fietsers. En als laatste sluiten de bevers aan om vervolgens om drie uur... het grote podium in Haarlem het vuur aan te steken. Nog deze zomer verschijnen in Zandvoort de eerste strandvakantiehuisjes. Eigenaar Jack Huiben van Asuro wil er in totaal vijf bouwen bij zijn strandpaviljoen. Eind augustus komen er nog drie huisjes. Volgens gemeentewoordvoerder mogen strandpaviljoens strandbungalows bouwen mits deze ondergeschikt zijn aan het paviljoen. Daarnaast zijn er twee locaties aangewezen... waar via inschrijving, en daar gaan we weer... 2 maal 12 strandbungalows gerealiseerd kunnen worden... zonder dat er binding is met een paviljoen. De NS is blij dat station Haarlem op slot mag van de gemeenteraad. Volgens de NS passeren op een gemiddelde werkdag... dagelijks 37.000 reizigers het Haarlemse station... In oktober en november vorig jaar heeft het bedrijf een passantenonderzoek gehouden. Nee, 95% blijkt in het bezit van een OV-chipkaart te zijn... waarmee de poortjes opengaan, mits de voldoende saldo op de kaart staat. Met het plaatsen van de poortjes geeft NS invulling aan het beleid... om het reizen veiliger te maken. Volgens de site van NS is beheerste de toegang tot stations voor het openbare ministerie... belangrijk om het vervolgen van zwartrijders beter aan te kunnen pakken. In 2000 is er in overleg met het ministerie 500 miljoen uitgetrokken... voor de introductie van toegangspoortjes en in- en uitcheckpalen op diverse stations in heel Nederland. De specifieke kosten van Haarlem zijn nog niet bekend. Als u uw Nederlandse rijbewijspaspoort of identiteitskaart voorlopen of gestolen is kunt u dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf 13 april 2015 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de gemeente een formulier in... waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag blijft het droog en waait er niet meer dan een zwakke veranderlijke wind. Verder zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. De temperatuur is opnieuw wat hoger en stijgt naar ongeveer 13 graden vlak aan zee... en naar 15 tot 16 graden elders in de regio. Vanavond en de komende nacht is het rustig met naast opklaringen ook kans op nevel en mist. Bij weinig wind daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen is de aangevoerde lucht een stuk warmer en de temperatuur kan flink stijgen en uitkomen op 18 tot 19 graden. En omdat de wind zwak is kan er aan zee later op de dag een zeewind opsteken. En dat betekent dat het kwik daar dan daalt naar waarde omstreeks de 15 graden. Verder zijn er wolkenvelden, maar er zijn ook perioden met zon. En het blijft overal droog en dat horen we graag. Dus morgen Nationale Gokjesdag. Dat was het weer. Dolly weer bedankt voor het regio nieuws van Half. Wij gaan luisteren naar AM samen met Eva Simons. This is love. Bouncing, bouncing in the ghetto We skip till we smashed up Feeling alright And we rock the ghetto blaster Lock it all night I sent a rocket to the globe oh. Bomb the disco oh. sentimentele waarde aan, hè, aan de muziekboulevard. Want die heb ik vroeger zelf nog gepresenteerd. Dus uh, dat is wel leuk. Um, ik heb even een klein testje, Dolly. Kijken of het werkt. Test one, test one. Nee, niet test 1, 2, 3. Uh, nee, one. Vroeger test presenteerde one. ik dan de ja. muziekboulevard. Tegenwoordig presenteer ik, uh, zoals je weet, de Euro Breakdown. De top 40 ja. van Europa. Ja. Maar uh, mijn telefoon en uh, alle andere iPhones en uh, Apple devices... die hebben een update gehad. En dan uh, ben ik benieuwd uh, of die telefoon weet welk, of wie op nummer 1 staat. In de top 40. Zullen we dat eens uitproberen? Wie moet dat weten? Jouw telefoon ja, moet telefoon. weten wie er op nummer 1 staat? Ja. Hé hey Siri. Op nummer 1 van wat? Wie staat er op nummer 1 in de top 40? Ik heb op Wikipedia een artikel gevonden. Nee, dat wil ik niet. Wat ben je daar toch allemaal aan het doen, jongen? Wie staat er op nummer 1 in de top 40? Ja, luisteraars, neemt u ons niet kwalijk hoor. Het gaat niet oh. helemaal goed met Maurice, geloof ik. Nou, okay, we gaan het horen. even luisteren. Gaat hij luisteren? Nou nee, ja, dan moeten we dat nummer maar even draaien, denk ik. Weet ik niet. Nee, weet je dat niet? Ik wil nog heel even gauw een oproep doen, mag dat? Ja hoor, dat mag. Ja, want de Kennemer Toneelgezelschap, of de Kennemer Toneelgroep, hoe heet ze? Het is herken Hij toneel... niet. Hij kent erken... erken... He? het niet. Nou, oproep ik... voor het Kennemer. Hier is je recentste oproep. Als je de rest wilt zien, moet je je iPhone ontgrendelen. Nou, in ieder geval, uh, wat ik ermee wil zeggen... Ja. is uh, dat uh, uh, uh, uh, iPhone een hele mooie update heeft... dat het in het Nederlands allemaal is. Nou, maar het werkt nog niet, joh. Vindt u dat nou niet fijn om te ja. weten, luisteraars? Daar zit ik, ik nou de hele week al op te wachten op kan ook aan hem vragen. Wil ja. je met me trouwen? Sorry, Vraag je dat nou aan Hans? Er is iets misgegaan. Kun je dat opnieuw proberen? Dat is toch makkelijk? Kun je oh. alles van je iPhone vragen? Maar goed, je had nog een uh, leuk dingetje. Oké, okay, Maurice wil met zijn iPhone trouwen. <laughs> nou, weten we dat ook weer. Uh, uh, gelukkig hebben we geen wedstrijd bij hem thuis allemaal staan. allemaal niet, hè? Ik uh, wilde even een oproepje doen voor, uh, ja. voor de toneelvereniging, de KTG. Zij hebben binnenkort een opvoering. En nou hebben ze een heel vreemd iets nodig. En daar hebben ze onze hulp bij ingeschakeld. Heeft u vloerbedekking liggen in de kleur geel en het liefst hey. 20 bij 6 meter? Hey. Wilt u ons dat dan alstublieft laten weten? Gele vloerbedekking, 20 <laughs> bij 6 meter. Ik had en wel witte vloerbedekking die geel is geworden. Mag dat ook? Van het roken. <laughs> <laughs> Zo'n kleur geel bedoelen ze denk ik net niet. Dat is bruin geel, hè? Ja, ik bedoelde weer van wat anders. Oh, je hebt er overheen staan. Uh, oké, okay. ja. Cola ja, ja. gemorst. Ja, ja, ja. oké. Okay. <laughs> Uh, nee, dus, dus uh, ja, mocht u dat hebben liggen en uh, wilt u daarvan af voor een schappelijk prijsje? Neemt u dan even contact met ons op. Of met de KTG. Oké. Okay. Ah, dat was de oproep. Zal ik eens vragen aan mijn telefoon? Vraag jij eens aan je telefoon. Heb je gele vloerbedekking? heb dat vraag niet meer gerept. Enkele tapijtswinkel. Ze zien de tapijtswinkel. Spiering Spieringweg. Oh. Ja, ja, misschien De daar. Een nou. Wie weet. Slim, uh, slim telefoontje heb jij. Wat gaan we nu doen? Want we hebben niet zoveel tijd meer, hè? Nee. Doe straks uh, collega Hans Wassenaar staat hier al. Die gaat het straks van ons overnemen. Ja. Daarna uh, Jaap Koper. Nee? Met alternatief. Dan al. Ja, Hans blijft vier uur. Ja, ja, ja want Bart van der Meer kan helaas niet aanwezig zijn vandaag. Maar ja, joh, ga jij maar gewoon dwars doormaken? Ja, nee, we nee, ja. gaan verder. En uh, dan laat in de avond hebben we natuurlijk uh, Charles Duif met uh, de prachtige bellets. Ik weet niet of uh, Willem ook weer meedoet, maar dat horen we vanzelf wel. We gaan eerst hier even naar luisteren. Even stampen. Even wakker worden, hè? Het is mooi lente weer. Ik hoop dat u gaan een goed vindt. Gaan we gewoon met alle helden. Ja. luisteren naar Gekko? Vind ik wel goed?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 James Blunt met Vampire Heart. Dolly, ik ga jou bedanken voor weer een gezellige uitzending hier tussen 12 en 2 op Sier Zandvoort met de uh, Zandvoort Lunch. Ja, dat zegt hij nou, hè? Maar hij is boos op me, want ik, ik heb zijn grap verpest. Ja, Laat nou, ja, hem even horen. Nee, nee, horen. Nee, nee, nee, nee, nou, dat kan niet meer. Nee, dan moet dan ik alles weer aansluiten. Meer. Ah, dat het was niet. zo leuk. Hey, dankjewel um, ja, voor graag, graag, deze mooie graag. twee uur op deze zondige zomerlentemiddag. En ik wil meteen de luisteraars even bedanken dat ze geluisterd hebben. Ik hoop dat u genoten heeft. Denk het wel. De nieuwtjes. Alles. He? Zo direct ja. om twee uur. Hans Wassenaar. Zeg ik het goed? Ja. Bijna goed. Zeg het goed? Ja. ja. Ja, ik zeg het goed. Ik zei het bijna verkeerd. Hans Wassenaar tussen twee en uh, zes. Met de Muziek Boulevard specials. En dan uh, na de rest van de dag nog wel volop uh, muziek hier op CFM. Ja, ja. Dit is van Harris met Summer. Tot aan het nieuws van 2 uur. En ik zeg tot morgen om 3 uur ben ik weer. En Dolly is er morgen weer om, uh, uh, uh, wat zullen we doen? 5 uur? Om nou, 5 tot 7 ongeveer. Ja, ja, wel, ja joh, doen we. Het goed. Fijne middag. Ik ben er. En vergeet het niet hè. Morgen rokjesdag.